Funknight. En allereerst Alice van Driesum uit Drenthe uit Weppel. Van harte welkom bij de show en de hartelijke groeten vanuit Midden-Brabant. Langs Hardenum, Funknight is het. Daar luister je naar. Sister Fate, je hoorde de single version daarvoor. Zeer zeldzaam voor dit programma. Wilde wilde zo wat korter. De maxi-versie klinkt nogal uitgebreid. Te uitgebreid misschien wel. En dit is plaat 2 natuurlijk. Carl Anderson, Don't Make Me Wait... Acht en een halve over vijf, we zijn tot zeven uur vanavond met de beste Funk, Disco en Soul hier bij Funk Night. Chakakaan was dan ook een productie van Prince, Het is een souvenir uit 1979, de eerste versie van I Feel For You. langs hadden we een funk night tot 7 uur vanavond. Wat the, the En dit is de grote hit van Kissing, the Pink. Er is One Step. Should I think about the raining forever? Sing The Pink, kortweg KTP, is een Engelse new wave en pop band... die zo nu en dan ook wel eens funk maakt. Vandaag in dit programma dus. En dit is Wizard. I'm <laughs> Break-up, een souvenir uit 1984. Souvenirs, der souvenirs, zeg maar. Dit komt uit de playlist van Langstraat FM Funk Night. Jesse Rogers, No Monkey, Don't Stop, No Show. stevie Wonder himself dark and lovely was dat funky wel langs is een souvenir 1981 heaven and earth yes kick it out negen voor zes precies. come on De playlist, Kick It Out, Souvenir 1981. En dit is de laatste van het eerste uur. Dadelijk het nieuws en de reclame. En dan beginnen we met de Johnson Crew. Tot dadelijk dus. Tot dat jullie kijken naar deze gelukkige video. Ik ben, ik ben Joost. Ik ben Joost. Ik ben Joost. Ik ben Joost. En vandaag ga ik jullie vertellen alles over het geld verdienen op YouTube. En vandaag het storkelen in de afklap. En vandaag gaan we weer naar de echte link. Go T. G E O T h Y. Iedere zaterdagmiddag vanaf 4 uur staat er een nieuwe video voor jou online. Kijk, like en abonneer gratis via Go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 Valt er iets te vieren? Dan is Partyfly erbij. Met slagroomtaarten, petit fours en vlaaien, Ook met bedrijfslogo. Tracteren kan al vanaf 1 euro per persoon. Bestel gemakkelijk en snel op partyfly.nl Ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen...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 Lijstraat FM Nieuws Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De Italiaanse president Mattarella is toch bereid tot een tweede termijn, terwijl hij eerder had gezegd te zullen stoppen op 3 februari als zijn huidige termijn erop zit Maar omdat er de afgelopen week na veel stemrondes geen overeenstemming kon worden bereikt over zijn opvolger, wil de 80-jarige Mattarella nog wel langer blijven Hij doet dat in het belang van het welzijn en de stabiliteit van Italië de huidige premier Draghi was favoriet, maar als hij overstapt laat hij weer een vacature achter. De aflevering van Boos over seksueel wangedrag achter de schermen van The Voice of Holland is op YouTube al ruim 10 miljoen keer bekeken. Presentatrice Linda de Mol zegt helemaal niets meer over die misstanden, terwijl ze dat eerder wel van plan was. Ze zegt op linda.nl het toch nooit goed te doen bij sensatiezoekende opiniemakers als Bo van Erven Dorens, Rob Gozens en de volgens haar intens valse Angela de Jong van het AD. De mol zegt dat haar broer John de waarheid sprak toen hij zei dat hij maar van één geval van seksueel wangedrag wist. De marktwaarde van de streamingdienst Spotify is de afgelopen week met bijna 2 miljard euro gedaald nadat zanger Neil Young zijn muziek van het platform haalde. Young deed dat omdat hij vindt dat de podcast van comedian Joe Rogan desinformatie over corona verspreidde. Vandaag werd bekend dat zangeres Joni Mitchell ook haar muziek van Spotify haalt om dezelfde reden. Spotify zelf zegt dat het alles doet om desinformatie te verwijderen van de streamingdienst. En de Braziliaanse president Bolsonaro weigert om mee te werken aan het onderzoek naar de openbaarmaking van een geheim politierapport. Het Hoge Rechtshof had hem bevolen om vrijdag bij de politie een verklaring daarover af te leggen, maar Bolsonaro kwam niet opdagen. Vorig jaar maakte hij voortijdig een rapport openbaar over een hacker die het hoogste kiestribunaal zou hebben gehackt. Bolsonaro betwist al maanden de legitimiteit van het elektronische stemsysteem in zijn land. Het weer in het zuiden nog kans op regen, de noordwestenwind is matig tot krachtig aan de kust en het koelt vannacht af naar zo'n 3 tot 7 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en droog met minder wind en meer zon bij een graad of 8. Tot zover het radionieuws. Nou, en dan schijnt het ineens stil te zijn. Ik probeer de reclamepingel eraan vast te krijgen... maar dat lukt op een of andere manier niet. Nou, we gaan in ieder geval naar de reclame... luisteren naar Langstraat FM Night, Het tweede deel daarvan tot 7 uur vanavond. Ik ben Suzanne Mandemakers, nummer 1 voor de VVD Loon op Zand. En, en wij gaan de komende vier jaar bouwen. Bouwen van veel en duurzame woningen. Bouwen aan een groene en veilige schoolomgeving...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 Van uur 2 was het van de Johnson Crew Space Cowboy. Was dat langs? Zaten we in funknight nog tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En is Steven Rogers souvenir uit 1985. Take it to the top hier no. bij The funky en dit komt uit de playlist net als de silverstowers dit is Billy and Nobody's no. Business Nouje Shakatak een Physical Attraction. Langs dat er een funk Night is het. Dus tien voor half 7. Die zingen van Billy en Nobody's Business Was over En hier is Chaka Tak. Van Ollie en Jerry, There's no stopping us from breakdance 1, 1984. Komt het? 1 overal 7, dit is body. En niet met in the middle of the night. Dit is. Dit uh, is. Ja, kom op. <laughs> kom gewoon niet uit mijn woorden. Ik heb verkeerde woorden, verkeerde titels aangekruist. Dus vandaar. Graindrops, rolling down my window pain. But we're about to go stay. I really need to know Taste the light Howdy was that and do you still love me? En niet in the middle of the night die we vaker hier draaien. En ook hun wat grotere hit is. zover we van hits kunnen spreken natuurlijk. En dit is Booker Newberry. zoals dat I ain't with it hier bij Langstraat FM Funk Night exact kwart voor zeven en dan een kwartier lang de beste funk disco en soul zoals iedere zaterdag tussen vijf en zeven hier op Langstraat FM. Dit zijn de Mary Jane Girls. het uit de playlist. Een prima plaat. Of ze heet het zelf. Niet dat ik hem gemaakt heb, maar ja, je weet wat ik bedoel. Zeven <laughs> voor zeven, precies. Souvenir nu. Geweldig ook. Van Lilo Thomas. Jonas last got Die komt uit 1984. La hoor je nog. Stanley Clark, the Stanley Clark band, but don't turn the lights out, yet. Yola, s got a hold on me komt in 1984. 1 voor 7, nog één plaat te gaan. Stanley Clark, don't turn the lights out. Maar zoals ik al zei, die laten we aan, want dadelijk hoor je Peter Sterrenburg. Ik ben er volgende week weer. Bon weekend Bossen. Even in het Frans, laten we horen dat ik dat ook kan. Nou ja, niet echt, maar het klinkt er wel goed. Peter, kom binnen. Veel plezier met hem. Hij is hier tot 9 uur vanavond. Met de allerbeste, allerbeste popmuziek van allerlei stijlen, zeg maar. Tot de volgende weer, tot de volgende week. Een fijne week dus.